Uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Twee auto's van de fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Wormerland zijn vannacht uitgebrand. De branden lijken te zijn aangestoken, de auto's stonden niet naast elkaar. Vanavond is in Wormerland een discussiebijeenkomst over de opvang van asielzoekers.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 Het dodental van de aardbeving van gisteren in Pakistan en Afghanistan blijft stijgen. Tot nu toe zijn zeker 275 doden geteld, vooral in Pakistan. Duizenden mensen hebben de nacht buiten in de Frieskou doorgebracht uit angst voor naschokken. Vlak voor zonsopkomst was er nog zo'n naschok. Het rampgebied is bergachtig en moeilijk te bereiken. Voor het eerst in ruim 25 jaar kan in Polen één partij gaan regeren nationalistisch-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid heeft bij de verkiezingen van zondag 37,6 procent van de stemmen gehaald. Dat is genoeg voor een krappe meerderheid in het parlement. De centrumrechtse partij Burgerforum, Forum, die de afgelopen acht jaar in de regering zat, is tweede. Van de linkse partijen heeft er niet één de kiesdrempel gehaald. De FNV heeft het afgelopen jaar bijna 60.000 leden verloren. Het blijkt uit een overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met 1 miljoen leden blijft de FNV nog wel ver uit de grootste vakvereniging. Daarna komt het CNV met bijna 300.000 leden. Die vakcentrale heeft niet zoveel leden verloren. Het aantal mensen dat lid is van een vakbond haalt al jaren, vooral onder jongeren. Het weer. Droog en veel zon, later wat hoge bewolking. Het wordt van 15 graden in het noorden tot tegen de 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging vanochtend op de A4... de richting Amsterdam tussen Knoop in Ippenburg en Zoeterwoude door op 10 kilometer. Er is meer dan een uur vertraging na meerdere ongelukken. Twee rijstrokken zijn dicht... Verkeer naar Amsterdam kan ombreiden via Wassenaar over de N44. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofaar en Zveen en Leidsendam staat een 9 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam voor Weide Wormer 10. Een ongeluk op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en Knoppen Battenverdorp over 15 kilometer. Alle rijstrokken zijn daar weer open. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikje de Wambacht en Sliedrecht Oost 6. A27 Breda Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 4 kilometer. En de N470 is dicht, Zoetermeer-Delft. Zo'n ongeluk gebeurt bij de Kruithuisbrug en staat voor Delft inmiddels 6 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 die vandaag verspeeld gaan worden. Uiteraard hebben we ook nog Zandvoortsnieuws nieuws in het kort... en we hebben later in dit programma voor u ook de uitslag van het... Ja, garnalenpellen zesde van gisteren. Zesde Open Internationaal Nederlands Kampioenschap Garnalen. Zo is je helemaal compleet. Wat er gisteravond dus in Thalassa is uh, ja, uh, verspeeld, kan ik wel zeggen. Maar die uitslag, die houdt u van ons te goed... die krijgt u dus later in dit programma. En natuurlijk veel heerlijke muziek. Ja, we hebben trouwens gehoord dat het daar heel gezellig was, hoor, in Thalassa.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 Heel lekkere muziek gemaakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze van Paul Abdul? Die hoort er straight up. Nou, het is tijd voor Zonfords nieuws in het kort. Ik ben heel benieuwd. Burgemeester Meijer kreeg eerste poppy opgespeld. Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Niek Meijer de eerste poppie opgespeld gekregen... door Connie Lemke, vertegenwoordiger van de Royal Canadian Legion. De poppie in het Nederlands klaproos is het symbool van Remembrance Day. Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog...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 Heerlijk weer, twee hits non-stop op de zondagmiddag bij CFM. Als eerste Nick en Simon, en kijk omhoog. En daarachteraan deze uit de jaren 80 van de Texas Midnight Runners. Dat was, come on, Eileen. Nou, gisteren vond In als hier in Zonvoort... het uh, zesde Open Nederlands kampioenschap, garnalenpellen... met een internationaal tientje plaats. Ja, dat was ook een Duitse afvaardiging. En uh, ik heb zojuist de, de uitslag binnengekregen... zowel voor de amateurs als voor de pros...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 Single van Cargo, de volg van Standershow, Jor hier Here for You. Namens twee minuten over half drie geworden, tijd voor het weerbericht. De weerbericht. En daarvoor zit hij tegenover mij, de man die er ook af en toe verstand van heeft, Albert-Jan Vos. <laughs> ja, we een paar maandjes hoor, dan, uh, dan is, gelukkig, is gelukkig weer terug. He? Gelukkig leks weer terug. Goed, luisteraars, het weerbeeld voor vandaag, 25 oktober 2015. Uh,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 Sit to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 Tijdens de jaren 80 kon het eigenlijk helemaal niet fout gaan. Als je zelf al door Sound of Succes noemt. Oftewel SOS, nou dan komt het wel goed. Waaronder met deze single een van hun fijnste platen. Je The Finest. voor. En hier is Shepard, Shepard, Shepard, Shepard, komt hij aan. can you feel it now it's coming back we can you steal it if it Shepard en Geronimo. Ja, voor de Formule 1 liefhebbers is het vandaag een topdag, want je hebt de kwalificatie in de race op één dag. Nou, dat maak je niet vaak mee. En hoe dat in elkaar zit, horen we zo dadelijk van uh, Albert-Jan. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, Albert-Jan, wat een vreemd verhaal zeg. Ja, de kwalificatie in de race op één dag. Ik vind het geweldig. Ja, ik ook. Mag mij vaker. Gebeuren. Mooi dagje.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 Eh, uh, eh, uh, eh. Uh, ja, gewoon, ja, hartje. Ja, die... ja. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, Maris. Gefeliciteerd. Let <laughs> comes, but one seer. And for you, my love, that day of days is here. So. I'd like to say I wish you Every happiness I hope you're feeling fine Now you'll have a real good time And I wish you a happy birthday baby mine. I don't know What I'll do If ever